Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Word heeft het voor de westkust. Dit is Zee. Antwoord heeft het inderdaad en uh, Zandvoort gaat het vandaag weer heel erg uh, hebben, want we hebben een druk programma op zaterdagmorgen, goedemorgen Antwoord, 14 november 2020. Wij gaan straks praten met Sinterklaas, die gaat zo aankomen over een uurtje of anderhalf, maar wij hebben contact met hem uh, op de geheime plaats waar hij zich ophoudt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh -uh. Daarna praten wij met uh, Ronald Uweskens en die gaat een kort statement geven over de brief en, uh, die hij geschreven heeft aan minister Slob.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 Waarom heb je je zo erg gestoord? Ja, um, allereerst um, uh, de uitspraak van, uh, van Arie Slob... Uh, is gericht op een, uh, uh, een, een toezegging van een, een kleine minderheid uh, van, van scholen... de zogenoemde reformatorische scholen... die ouders vragen om een verklaring te ondertekenen... waarin zij uh, zeg, de heteronormativiteit en het huwelijk tussen man en vrouw... Um, uh, ja, uh, zeg, het als, als hoeksteen van de samenleving zien... En elke andere vorm eigenlijk uh, niet accepteren. Nou, uh, dat is een recht dat wij hebben uh, vanuit artikel uh, 23, uh, vanuit de grondwet, die bestaat sinds 2019, uh, 17, een 103 jaar oude wet. En uh, met deze uitspraak, en in feite de goedkeuring van AD Slob... dat deze scholen de, het recht daartoe hadden, uh, ja, hij uh, in feite een nieuwe schoolstrijd, uh, want hij zegt in feite.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 Van de uitstraling van de panden best wel mee. En als je nou eens Badhuisplein Roep? Ja, dat is al. Uh, daar heb je er eentje inderdaad. En die Ik is van de, de, de gemeente. Loopt Jij loopt veel in het dorp in Zandvoort. Uh, ja. En uh, daar zijn natuurlijk dingen aan die staan te gebeuren waar we het ook over hebben in die werkgroep.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 Uh, klaargemaakt. En die kunnen we dan maandag waarschijnlijk met een kleine officiële opening mee starten. En dat duurt in ieder geval tot eind februari. Komt er eigenlijk, bedoeling... uh, Peter, uh, een grote kerstboom op het Raadhuisplein? Ook. Dat gaan we ook doen. En er komen verschillende grote verlichte kerstbomen in het dorp. en Waarvan ook eentje op het Raadhuisplein. Mooi.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 Ook de ZZP'ers? Nee. <laughs> Sorry, want dan ben jij waarschijnlijk. <laughs> ja, dat is nou jammer, Peter. <laughs> maar inderdaad, een, een goed initiatief van, van OBZ en, en OVZ. En OBZ zal waarschijnlijk daar ja, helemaal en, achter staan. Uh, uh, het bestuur van het Innovatiefonds was daar heel uh, enthousiast over. En... Uh,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 De verlichting over het centrum en zaken die in de OVZ spelen. Uh, bedankt ja. voor de uitleg alvast. En we spreken elkaar weer gauw, Pete. Graag gedaan. Dankjewel. Hoi. Well,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 When you're with your baby Let's roll in the balcony Dus met Saturday Night at the Movies. Maar ja, de movies zijn natuurlijk uh, nog steeds dicht, helaas. En misschien dat we daar volgende week uh, veranderen. Als het goed is, hebben wij aan de telefoon Wilfred Taters. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Je bent ver weg. <laughs> ja, daar wou ik het net even met je over hebben. Want uh, het schijnt dat jij je huis moet verlaten... om ergens huh? anders telefoonverbinding te krijgen. Oh ja, ja. Ik, euh, ik kwam net aanrijden op de parkeerplaats... van de plaatselijke Kruidenuur, de Co-op...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 een, een, een redelijk huis, uh, een behoorlijke tuin, uh, openbaar vervoer, uh, Chinees op de hoek, uh, ja, ja, ja. <laughs> nou ja, in de buurt. Uh, een, een, een, een jachthaven voor de deur uh, en een café in de nabijheid. Ja, die, uh, nou die... ja, en dan, dan zijn er vijf plaatsen in Nederland die daarvoor in aanmerking kwamen. En uh, toen ben ik uh, gaan rondrijden. Ik zei, ja, wacht even.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 ik woon hier nu net twee jaar en uh, toch met de bedoeling om te zijn de tijd weer naar Zandvoort terug te gaan. Want het sociale leven, dat was toch wel in Zandvoort. Uh, en dat is niet in Noord-Oost groningen hoewel het me hier helemaal niet slecht bevalt. Maar uh, ja, misschien was ik al terug geweest als die corona niet uh, had uh, uitgehouden. Ja, nou, dat... Want daar merk je hier helemaal niks van. Nee. Nee. Ja, behalve dat het café Allee... dicht is.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 He, want uh, het, het was uh, Himmo Van we gaan uh, naar Haarlem. Ja. Uh, kijk, kijk, kijk naar Haarlem. Uh, dat is uh, naar mijn idee. Uh, toch wel redelijk ingedutte gemeente. De, de dynamiek zit daar absoluut niet. Nee, dat... De snelwegen gaan ook om Haarlem. En niet, uh, niet door Haarlem. Door, door, door Haarlem, <laughs> zeg maar. Nou ja, dat, de, de, dat wordt natuurlijk al honderd al jaar besproken. De bereikbaarheid van Zandvoort. En. Uh, uh...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 Maar uh, uh, well, goed, ik, uh, je, je weet dat ik wat jaren meegedraaid heb. Ja. Vroeger had je in Heemstede Adenhout, had je uh, bij het spoor had je slagbomen. Spoorwegovergang. Mm -hmm. uh, dan moest je elf minuten wachten voordat er een trein voorbij kwam. <laughs> nou, toen was het slecht. Nou, dat, dat heb je helemaal niet meer. Nee, ja, je rijdt er nu wel